Ik zal ook in het kort een vertaling geven of een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En ik heb vandaag gesproken over het gezin binnen de islam, of beter gezegd het belang van het gezin. En ik ben begonnen door te zeggen dat het gezin of een goed gezin de eerste stap is naar een betere samenleving. Naar een betere gemeenschap. En daarom heeft de islam. Alle aandacht gegeven aan het gezin. En heeft de islam. Richtlijnen. En regels. Ons opgelegd. Zodat er uiteindelijk binnen het gezin. Een sfeer van saamhorigheid heerst. Een sfeer van elkaar aanvullen. Een sfeer. ...van liefde en barmhartigheid. Allah subhanahu wa ta'ala zegt het ook in de Koran. Hij zegt, en het behoort tot zijn teken, ...dat Hij voor jullie, uit jullie zelf... ...echtgenoten heeft gemaakt. En dat is een gunst. Dat is een teken van Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat jullie rust bij Hem vinden. En zodat er uiteindelijk tussen jullie... ...liefde en barmhartigheid ontstaat. En ook leert de islam dat de vrouw de man compleet maakt. En de man de vrouw compleet maakt. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het prachtig verwoord in de Koran. Hij zegt namelijk, zij zijn voor jullie net als kleding. En jullie zijn voor hen net als kleding. Met andere woorden, jullie zijn onlosmakelijk van elkaar. En dat is hoe het hoort te zijn. Het stichten van een gezin. Het voortbestaan van een gezin heeft alles te maken met deze gedachte, namelijk dat de man ervan bewust is dat de vrouw hem compleet maakt en dat de vrouw bewust is van het feit dat de man haar compleet maakt. En een gezin dat zoekende is naar rust, zoekende is naar vrede, zoekende is naar harmonie, die moeten hun leven baseren op de regels van de islam. Die moeten hun leven baseren op stevige grond. En dat betekent dat zij hun leven moeten praktiseren op basis van wat Allah heeft gezegd en wat Mohammed sallallahu alayhi wasallam) heeft gezegd. Wij moeten ervan bewust zijn dat wij een grote verantwoordelijkheid dragen. Wij als vaders en moeders. Een verantwoordelijkheid waarvoor wij verantwoording moeten afleggen. De profeet zegt in een prachtige overlevering. "Kullukum Jullie allen dragen een verantwoordelijkheid. En kullocum zegt hij weer. En jullie allen zullen verantwoording moeten afleggen voor deze verantwoordelijkheid die jullie dragen. Iedereen. En dan zegt hij vervolgens, de Leider draagt verantwoordelijkheid. Met andere woorden, hij is degene die gaat over zijn mensen, over zijn onderdaan. En hij zal op de dag des oordeels verantwoording. Daarvoor moeten afleggen. En de man, zegt hij, draagt verantwoordelijkheid binnen zijn gezin. En hij zal op de dag des oordeels verantwoordelijk worden gesteld voor deze taak. En de vrouw, zegt hij, draagt verantwoordelijkheid binnen het huis van haar man. En zij zal ook ondervraagd worden over deze verantwoordelijkheid. Dus iedereen draagt verantwoordelijkheid. En daarom wil ik zeggen tegen mijn broeders en zusters. Denk niet dat het huwelijk, het gezinsleven, enkel en alleen bestaat uit vermaak. Enkel en alleen bedoeld is om jouw lustgevoelens te verzadigen, te stillen. Absoluut niet. Het huwelijksleven is een verantwoordelijkheid. Een grote verantwoordelijkheid. Het is het begin, zoals ik zei, van een goede samenleving. Het is de basis voor overwinning. Het is de basis voor een gemeenschap zoals die was in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. En de satan die is ontzettend blij met een gezin die niet bewust is van deze zaak. De satan kan zijn blijdschap niet op wanneer hij tot de ontdekking komt dat een gezin niet bewust is van het feit dat zij moeten leven omwille van Allah. En willen zij gelukkig zijn, dan moeten zij de regels van Allah nastreven. Wanneer hij tot de ontdekking komt dat een gezin onwetend is wat betreft haar geloof. Onwetend is wat betreft de omgangsvormen met elkaar tussen man en vrouw. Onwetend is wat betreft de manier waarop problemen opgelost dienen te worden. Dan is hij ontzettend blij. Want dan weet hij dat zo'n gezin niet lang te leven heeft. Dat zo'n gezin binnen de kortste tijd onderuit gaat. Binnen de kortste tijd verwoest wordt. En daarom zegt de profeet in een mooie overlevering, de seitaan die plaatst zijn troon op het water. En dan stuurt hij zijn onderdanen erop uit, met één opdracht. Zoveel mogelijk verderf te zijn. En het is een soort competitie. Want hij zegt erbij, degene die de grootste vitna, die de grootste ramp, die de grootste misdaad weet te veroorzaken, die zal het dichtst bij mij staan, zegt hij. Dat zegt de hoofd van de seitaan. Die zal dicht bij mij staan. En dan beginnen de shayateen terug te komen. En dan zegt de ene, ik heb hem zo ver gekregen dat hij zijn vader heeft vermoord. Dan zegt de shaytaan, dat is niks. En dan zegt de andere, ik heb hem zo ver gekregen dat hij zijn moeder heeft vermoord. Dan zegt de shaytaan, dat is niks. Het is op zich een misdaad. Het is op zich iets ernstigs. Dat kan niet anders. Een grote zonde. Maar dat is niet wat de shaytaan zoekt. Uiteindelijk komt er een shaytaan binnen. Me. En die zegt... Ik heb hem zo ver gekregen, dat hij de scheiding heeft uitgesproken. Gekregen. Dat hun gezinsleven kapot is gemaakt. Dat zij uit elkaar zijn gegaan. En dan laat hij hem dichterbij komen en dan zegt hij, jij bent de man. Of beter gezegd, jij bent de seita natuurlijk. Jij bent degene om wie het gaat. Jij bent mijn rechterhand. Op jou kan ik steunen, zegt hij. Waarom? Want als een gezin uit elkaar gaat, dan is eigenlijk de samenleving een beetje doodgegaan. Een gezin hoedt natuurlijk over de vrouw, over de man, over de kinderen. Als deze twee ouders uit elkaar gaan, dan is de eindbestemming van deze kinderen bijna 100% slecht. Dat kan niet anders. En vaak zijn het dit soort kinderen die de shaitaan kan gebruiken om zijn doeleinden te bereiken. Dit soort kinderen, die uiteindelijk zonder ouders opgroeien. Die uiteindelijk de warmte van een gezin niet vinden. En daarom zal de Satan altijd blijven proberen... Om twee getrouwde mensen uit elkaar te krijgen. Vandaar dat het belangrijk is voor ons allen om te begrijpen. Dat een islamitisch gezin in de frontlinie staat. Wat betreft het verdedigen van de islam. Een gezin dat opgegroeid is met de regels van de islam. Met het gebed. Met het houden van Allah. Met het houden van de profeet. Staat in de frontlinie. De voorste rijen. Als het gaat om het strijden. Om willen van Allah. Om het geloof. Te behouden. En daarom dient de vader zijn verantwoordelijkheid te dragen. En moeder dient haar verantwoordelijkheid te dragen. Ze moeten goed begrijpen dat Allah hen heeft klaargemaakt voor een grote taak. Het is niet zomaar iets. Om een gezin voort te brengen. Een gezin dat natuurlijk voorbeeldig is. leeft naar de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. En vader moet ervoor zorgen dat hij enkel en alleen datgene in zijn huis houdt wat natuurlijk bevorderlijk is voor het geloof van zijn kinderen. Voor het geloof van zijn verhaal. Maar wat wij zien, spijtig genoeg, is dat wij dingen in huis halen. Die juist onze kinderen kapot maken. Die juist de nadelen zijn van ons geloof. Wij moeten de dingen in huis halen die goed zijn voor ons geloof. Een vader moet een voorbeeld stellen. Hij moet een voorbeeld zijn. Hij moet een voorbeeld zijn. Want als, zoals iemand heeft gezegd, als een vader niet het voorbeeld stelt en niet bidt. En niet uit de buurt blijft van de verboden zaken. Dan kun je ook niet van de kinderen verwachten. Dat zij de regels zullen naleven. Een Arabische dichter die heeft eens gezegd. Als de vader op de trommel slaat, Dan kun je van zijn gezin niks anders verwachten dan gedans en gezang. En dat is op zich logisch. Hetzelfde geldt hier. Als de vader de regels van de islam niet naleeft. Dan kun je toch ook niet van zijn kinderen verwachten dat zij de regels van de islam zullen naleven. Behalve als Allah subhanahu wa ta'ala hun begenadigt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar een vader moet het voorbeeld stellen. Naast de vader moet ook de moeder dat doen, heb ik gezegd. Want de moeder speelt een belangrijke rol daarin. Misschien wel nog belangrijker. Want zij is degene die veel meer met de kinderen te maken heeft. Ik heb haar vergeleken met een school, waar het kind zijn eerste lessen krijgt. Lessen wat betreft zijn akhide, zijn geloofsleer. Lessen wat betreft het houden van Allah subhanahu wa ta'ala, het houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom moet zij haar leven ten dienste stellen van Allah. En als zij dat zien, de kinderen dus, dan zullen ze dat ook doen. Dan zullen zij eten, drinken, slapen omwille van Allah. Dan zullen zij naar school gaan omwille van Allah. Dan zullen zij werken omwille van Allah. Ze zullen hun leven ten dienste stellen van Allah. En dan zullen ze ook de volgende woorden van Allah vervullen. Waarin staat, mijn gebed, mijn offer, mijn leven. En mijn dood stel ik ten dienste van Allah. Een moeder moet ervoor zorgen dat zij de juiste overtuiging plant in de harten van haar kinderen. Vooral in deze wereld waarin wij vandaag de dag leven. Een wereld die omgeven wordt door mensen en ideeën die erop uit zijn om onze kinderen te vervreemden van hun geloof. Ideeën die alleen maar gestoeld zijn op atheïsme. Op dingen die haak staan op de islam. Als een moeder het geloof plant in het hart van haar kinderen, dan zullen zij opgewassen zijn tegen al dit soort zaken. Dan zullen zij opgroeien met een trots voor de islam, met een trots voor het gebed, met een trots voor de hijab, voor de hoofddoek. Dus mijn beste broeders en zusters, we hebben een grote taak die wij moeten vervullen. Wij als vaders en moeders moeten er alles aan doen om onze kinderen de juiste opvoeding te geven. Want wij zullen uiteindelijk verantwoording daarvoor moeten afleggen op de dag des Oordes. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze toestand te verbeteren. En de toestand van onze vrouwen te verbeteren. En de toestand van onze kinderen te verbeteren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om de zaken voor ons gemakkelijk te maken. Om de weg voor ons naar het paradijs gemakkelijk te maken. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot zijn vrome dienaren te maken... Die altijd, maar dan ook altijd, zijn regels in acht nemen en uit de buurt blijven van de verboden zaken. sallallahu